In Bogota is een kopstuk van de Italiaanse maffia aangehouden. Het gaat om Roberto Pununzi, de meest gezochte drugsmokkelaar van Europa. De Italiaan wordt beschouwd als de leider van de 'Ndrangheta, de Napolitaanse tak van de maffia. Hij werd aangehouden in een winkelcentrum in de Colombiaanse hoofdstad, met een vals identiteitsbewijs op zak. Tegen Pununzi liep een internationaal arrestatiebevel, nadat hij in 2010 wist te ontsnappen uit een medische kliniek in Italië waar hij onder huisarrest stond.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 En dit is de ANBB-verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Drie kilometer bij de afwit Bunschoten. Op de A1 Duitse grens richting Apeldoorn. Twee kilometer bij Hengelen-Noord en verderop en bij de afwit Horst Twee kilometer na ongeluk en daar is de rechterreis ook dicht. Een stuk langer is de file op de A9 richting Alkmaar. Bij Aalsmeer acht kilometer na ongeluk. Daar wordt al het verkeer over de vlucht ook geleid. Op de ringweg Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag. Vier kilometer bij Oud-Zuid aan ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Door werkzaamheden veel vertraging op de A12 Den Haag naar Utrecht. Tussen Rewek en Harmelen, 12 kilometer. Verkeer in de richting Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Gorkum. Op de A13 naar Den Haag staat een vrachtwagen stil bij Delft-Zuid. Daar staat 2 kilometer. Er is één rijstok dicht... Op de A27 Utrecht richting Breda. 3 kilometer bij Klopend Sint-Anderbos. Dat komt er een ongeluk op de A58 bij Klopend-Galder richting Breda. Daar staat 3 kilometer. Bij Knopend galder is de linkerrijstrook afgesloten. En uit de bergen kwam de echo. De meeslepende nieuwe roman van Galette Hosseini. Schrijver van de bestsellers De Vliegeraar en Duizend Schitterende Zonnen. Het ideale vakantieboek. Nu overal verkrijgbaar.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vroomans. Goedemorgen. Goedemorgen. Voorspellen. Het lukt zelfs de Weerman niet. Politiek voorspellen is nog moeilijker. Zit het kabinet de rit uit of valt het nog voor de kerst? We hebben geen waarzeg waarzeggers vandaag aan tafel... maar onze gasten kunnen wel invloed hebben op wat er in het najaar gaat gebeuren. En onze gasten zijn vanmorgen Guusje Terhorst... oud-minister van Binnenlandse Zaken... wilde voorzitter worden van de Eerste Kamer. Is nu gewoon weer Eerste Kamerlid voor de Partij van Arbeid. Goedemorgen, mevrouw Terhorst. Goedemorgen. Goedemorgen. En verder hebben we de oppositie aan tafel. Alexander Pechtold van D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoewel oppositie toch ook wel meewerkend Kamerlid. Fijn dat zeker, u er bent. Zeker. En Emiel Roemer is hier, de fractievoorzitter van de SP. En hij voert elke dag oppositie tegen het kabinet. Goedemorgen, heer Roemer. Goedemorgen. U kunt ons natuurlijk ook zien. Vandaag alleen op troskamerbreed.nl Ja, de kranten van uh, de zaterdag. Nou, dan grijpen we de Volkskrant er even bij die een heel groot verhaal heeft over spionagepraktijken in de VS. Met de vraagteken, kijk eerst eens naar Nederland. En dan gaat het over een bedrijf. Dat uh, heet Intermax en daar zegt de baas van... dat zijn bedrijf al jaren uh, uh, gesprekken uh, afluistert... of in ieder geval doorgeeft aan, uh, aan justitie. En wat die er verder mee doen, is ons uh, niet bekend. Misschien toch wel goed om aan u uh, als eerste te vragen... Uh, mevrouw Tehorst, u bent minister van Binnenlandse Zaken geweest... dus u bent ook minister van Afluisteren geweest. Uh, vindt u dat iedereen daar zo opgewonden over doet... terwijl het toch gewoon bekend is dat er op dat vlak uh, heel veel gaande is? Om welke reden dan ook? Nou, uh, ik vind het terecht dat mensen daar opgewonden over doen. Uh, ik zal u zeggen, ik was als uh, Eerste Kamerlid was ik in Brussel... en daar was een bijeenkomst belegd door het Europese parlement... over uh, privacybescherming... Uh, en daar waren een aantal gasten. En een van die gasten die maakte daar al melding van. Dat met name de Amerikaanse autoriteiten de vrijheid nemen om in allerlei databestanden uh, rond te wandelen. En daar gegevens, met name van Europeanen, niet uh -huh. van Amerikanen, maar van Europeanen, uh, te gebruiken. En ik vond dat uh, toch al schokkend. Maar dat gaat dan over Amerikanen. Dit verhaal gaat over de directeur van een Rotterdams hostingbedrijf. Uh -huh. Die moet elke dag massa privégegevens doorsturen naar justitie. Nederlandse gegevens zijn dat. En hij weet niet wat er met die data gebeurt. Het gaat dus om een Nederlands bedrijf. Ja, nou, ik weet dus niet. Ik ben nooit verantwoordelijk geweest voor justitie. Dus daar mag u mij niet naar vragen. Maar het is zeker zo dat ook bedrijven aan de IVD informatie verstrekken. En waarom doen wij dat? Ja, om in Nederland in de gaten te houden. dat er geen mensen zijn die slechte plannen hebben. en die onze veiligheid bedrijven. Ja, maar goed, bedrijf. het gaat om namen, adressen, e-mailaccounts, IP-nummers. Alles gaat gewoon verplicht. Elke avond, druk op de knop. gaat gewoon naar justitie ja. toe. Meneer Pechtold, nou ja, wist Nederland. u dit? Uh, nou, voor een deel weten we dat, ja. Want uh, in het jaarverslag, en dat is voor een deel openbaar... van bijvoorbeeld de AIVD, staat dat Nederland vrij veel telefoontaps heeft. En dat Nederland ook uh, toezicht houdt inderdaad, op e-mailverkeer... wanneer daar natuurlijk aanleiding toe is. En uh, horst zegt uh, terecht soms dat het openbaar ministerie... Uh, reden heeft om uh, dat te doen. Klacht van deze man is juist dat er niet onmiddellijk aanleiding toe is. Er wordt een bulk gegevens... Data. wordt doorgestuurd ja. en iedereen die daar een bevoegdheid toe heeft... kan daar in gas duinen. Dat bevalt hem niet. Nou, mij bevalt het ook niet. En ik denk dat hier aan tafel we allemaal uh, wel het gevoel hebben... dat we de laatste jaren heel makkelijk... en dat is met name door druk van de Amerikanen... Uh, gegevens zijn op gaan slaan, gegevens zijn uh, gaan delen met anderen... <kijkt> waaronder die Amerikanen die daar elke keer maar op aandringen. En het is heel goed dat we niet alleen in Nederland... maar voor, bijvoorbeeld ook via het Europees Parlement daar nu een halt aan proberen toe te roepen. En ook te zeggen, luister eens, Amerikanen... als jullie allemaal handelsverdragen met ons willen... laten we eerst eens ook eens goed kijken wat jullie allemaal van ons willen. Vliegtuiggegevens. Hè? Of ik halal broodje eet of niet. Of dat ik bij het raam wil zitten. Of dat ik weet ik veel wat allemaal. Al dat soort gegevens willen ze ook allemaal hebben. Hm. Uh, daar moet een halt aan worden ja, Maar Misschien is wel in... goed om nog even ze te wel. zeggen... dat in ieder geval in Nederland, om, worst, om ja. mensen wat rust te geven... Ja is dat alles wat de AIVD doet, wordt beoordeeld door een commissie, commissie AIVD, ja. een onafhankelijke commissie, die de Tweede Kamer ook van... en iedereen die dat wil van informatie voorziet over het handelen van de IVD. Ja, maar als, als uh, wij vragen, kunt u die lijst van namen... van de mensen die zijn doorgegeven ons sturen? wat zegt u dan? Nou, dat weet ik niet, want het gaat hier over justitie nogmaals. Ja. Maar ik neem aan dat justitie tegen u zal zeggen, dat doen we niet. Nee. En dat ik wil er daarover. Ja, kijk, we weten natuurlijk al jaren dat dit gebeurt. Maar elke keer als er dan weer een nieuw verhaal staat, dan schrikken we er weer van. En dat is terecht dat we daarvan schrikken. Want uh, uh, ik vind het ook in een democratie dat de burgers en uh, zeker het parlement moeten weten... wat er gebeurt met onze gegevens, wat wij doen aan opsporing. Uh, en dat wij daar gezamenlijk afspraken over maken wat wij uh, plausibel vinden en wat niet. Um, dit is ook een, een, een zaak die heel wat mensen uh, uh, raakt. Want je zult maar net uh, toevallig net to, uh, uh, op een lijst komen te staan... vanwege dat je halalvlees, ik noem maar wat op... dat je daar toevallig net een voorstander van bent. Nou, dan weet je één ding zeker. Als je naar Amerika vliegt, kom je er al nooit meer normaal gesproken doorheen... door welke douane uh, dan ook. Want je wordt er direct uitgepikt. Kijk, ja. dus de grootste zaak vind ik dat wij hier niet over spreken. We hebben het ook van de week ook in de Kamer weer gehad... over dat hele afluistergedoe uh, vanuit Amerika... Um, en daar ben ik wel in ieder geval blij mee dat de Kamer... en dat was op voordracht van D66 en de SP samen... Uh -huh. om uh, in ieder geval onze eigen... Uh, uh, uh, de, dat de Kamer zelf nu een onderzoek gaat instellen... Door die commissie waar de het, het over had. Ja. Om te kijken van wat is er nou precies aan de hand... en hoe ver zijn ze nou gegaan en wat moeten we daar tegen gaan doen. Ja, wat ben... mij toch verbaast in uh, alle drie uw reacties eigenlijk... is dat u zo de nadruk legt op dat wat de Amerikanen met onze gegevens willen... maar dat u kennelijk het grootste vertrouwen heeft... in dat wat onze eigen overheid doet met onze gegevens. Nou, ik, heb, ik ben begonnen met het zeggen van... Wij, wij roepen er als SP al jaren over dat, um, dat het hier veel meer gebeurt. Die data verzamelen van datagegevens, dat gebeurt al jaren. Daar is een Nederland met de schotels in Friesland... heel Goed in, notabene. En dan legt u zich bij neer. Uh, nee, daar leggen we ons niet bij neer. Wij vragen er al jaren aandacht voor dat dit soort dingen niet kan gebeuren... zonder dat daar de burgers weten wat er gebeurt... en zonder dat uh, de Kamer erover gesproken heeft. Maar al het kan wel, want dat is wat deze directeur zegt. Iedere avond weer, ja. druk op de knop, gaat een vracht aandacht. Uh, ja, dit is dus maar dus maar de, maar de antwoord... waarom wij meteen dus ook uh, ongetwijfeld... hier weer uh, aandacht voor zullen vragen in de Kamer bij de minister. Want dit zijn zaken die in de Kamer thuis horen. Of, maar maar het antwoord op uw vraag, namelijk waar maakt u zich nou meer druk... over wat de Amerikanen doen dan wat er in Nederland gebeurt... Dat is natuurlijk helder. Want hier kan de Tweede Kamer, en misschien ook de Eerste Kamer, kunnen vragen stellen aan de minister en de minister ter verantwoording roepen. Ja. Over de IVD, over het Openbaar Ministerie, over de politie. Maar wij kunnen niet de Amerikaanse regering uh, ter verantwoording brengen. Nee, het, het grappige is dat dit verhaal uh, niet nieuw is, heel oud zelfs. Want in 2001 is er een affaire geweest, dat heette Echelon. Ja. En toen heeft daar, dat ging ook over afluisteren... en vooral van de Amerikanen, en dat die dat deden ook in Nederland... en ook via die schotel in Zoutkamp, die ergens in het noorden staat... een hele grote schotel. En toen zei de toenmalige minister, de graven... we zoeken een, vooral een oplossing naar internationale wetgeving. Dat is wel nuttig, maar als het lukt... het duurt al jaren voordat er juridische bescherming, eh, bescherming is tegen grootschalig afluisteren En dan ging het vooral over bedrijfsspionage van ja. de Amerikanen. Dus maar het is allemaal we... gewoon niet nieuw. Nee, en nee. we laten ook eerlijk zijn, Nederland zal er ook niks aan doen. Ik heb er al jaren ook naar gevraagd. Maar Nederland zit in de positie dat ze zowel, richt, of het nou de Chinezen zijn... die hekken uh, erop los uh, voor Nederlandse bedrijven of de Amerikanen zijn... Nederland zal nooit met de vuist op tafel slaan... omdat ze bang zijn voor die grootmachten ja. en bang zijn voor de handel. Dus ze zullen nooit echt van leertrekken tegen Amerika... wat er gedaan wordt, hooguit proberen hier en daar wat simpele afspraken te maken. Voor de staat de privacy ook zeer hoog. Hè, en daarom dat we er allemaal ook bovenop zitten. Maar we leven in een wereld waar ook Nederland belang heeft... bij eh, de informatiepositie van andere geheime diensten. Voor, zoals Roemer terecht zegt, bijvoorbeeld bedrijfspionage... de Russen, de Chinezen, noem allemaal maar op. Maar ook voor onze eigen veiligheid. En het is dat evenwicht wat we keer op keer zoeken. En wat ik zo belangrijk vind, is dat we dat Europees aanpakken. Want bijvoorbeeld nu in dat hele gedoe met die Amerikanen... is de vraag, valt een Europees burger dan onder ons recht of onder Amerikaans recht. Nou, zoiets, vind ik, moet goed geregeld worden. En verder moet je natuurlijk gewoon niet naïef zijn. Want ja, informatie overal is voor veiligheid of economie wat waard. Ja. Maar misschien heeft de roemer wel een beetje gelijk. Ik ja. zag ook toevallig uh, net de, de vragen van mijn collega Witteveen... uit de Eerste Kamer langskomen hierover. En die vroeg, uh, is het de regering niet waard om de Amerikaanse ambassadeur... Of de ambassadeur in Amerika, om die eens. De Amerikaanse ambassadeur hier, hè, moet ik al zeggen. Ja. Om die ja. ter verantwoording te roepen. En eens dus even te vragen hoe het nou zit. En toen dacht ik, ja, daar heeft u natuurlijk wel een punt. Ja, dus als we er eens zouden een hebben, punt. want al jaren laten de Amerikanen dat achterwege, al begreep ik vanochtend dat ja, er eindelijk tuurlijk. nu een ambassadeur nou, wordt aangewezen. Het, het, dus het moment zijn om dat ja. te doen. Ja. Goede ja. welkomstvraag aan hem. Ja. Ja. Eén één, één laatste dingetje: nog even aan u, mevrouw Toors. Want u suggereerde een beetje, en misschien kunt u even de namen noemen, dan hebben we over helderheid. Dat er meerdere bedrijven zijn in Nederland gewoon. In Nederland die onze gegevens uh, doorgeven aan uh, binnenlandse zaken, AIVD of justitie. Nou, ik kan natuurlijk die namen kan ik niet noemen, maar, maar het, telefoonmaatschappijen. Het, er is ook geregeld dat bedrijven ook, uh, ik geloof niet dat ze daarvoor toe verplicht zijn maar wel uh, dat er morele druk op ze wordt uitgeoefend... door, uh, nou ja, door de AIVD om die informatie te leveren. En, Want uh, uh, dat, kijk als je die informatie op die manier krijgt... hoef je hem niet op een andere manier te verkrijgen. Nee, Volgens okay. het verhaal in de Volkskrant... zijn alle Nederlandse internetondernemers en telefoniebedrijven... verplicht om de gegevens door te geven. En niet alleen maar de gegevens waar de AIVD gericht naar vraagt. Nee, alle gegevens. En de overheid, ik citeer nog even uit de Volkskrant... Uh, die raadpleegt die data 2,3 miljoen keer per jaar... Het kan toch niet allemaal zijn omdat er zoveel uh, nee, uh, dus criminelen of potentiële criminelen zijn? Nee, dit is dus om, een, uh, om uh, en daar had ik het straks ook al over, mm. om een beeld te krijgen van mensen. En als er toevallig nou net één dingetje bij zit, een verkeerd telefoongesprekje of een verkeerde e-mail... of noem maar op, waar een verkeerd woord in staat, kun je zomaar in één keer op een lijst komen te staan... Mm. waardoor je uh, bijvoorbeeld als je gezellig met je gezin op vakantie wil... in één keer van de ene naar de andere in een wachthakje wordt gezet... Ja, maar nog één opmerking ja, misschien ja, daar dan sorry, ja. over. Kijk, de andere kant van de medaille is natuurlijk veiligheid. Mensen willen ook dat ze veilig zijn in Nederland... En misschien moet je daar iets voor over hebben... als het gaat om de inbruik op je privacy. Dat is dus moet dat wel via het parlement geregeld Absolute, worden. mag niet achter de schermen gedaan worden. Want daarvoor zijn we in democratie. Nee, maar heeft u mij niet horen zeggen, ben ik het helemaal ja. mee eens. Oké, okay, maar we moeten er toch iets voor over hebben. Dat was hetzelfde wat ook Obama in de Verenigde Staten zei. Wat mevrouw De Horst nu te berden brengt. Nou, hoe dan ook, uh, we laten het hierbij. En de Amerikaanse ambassadeur is uh, alvast gewaarschuwd. <lacht> want die wordt, als het dan nu ligt, op het matje geroepen. We praten zo uitgebreid verder, maar we kijken natuurlijk eerst even terug op de afgelopen politieke week, het politieke seizoen. Het politieke jaaroverzicht. In mijn naïviteit dacht ik ook wel na die eerste avond... nou, we zijn er eigenlijk al een ja. beetje uit opschrijven, schrijven ja. wegwezen. Wel, ja. Zo makkelijk lijkt het bij de start. Twee partijen zijn het eens, een bredere coalitie lijkt niet nodig. Dat hoort bij de democratie, ik denk dat het goed is. Het voorkomt de dictatuur van de meerderheid... Het zorgt voor fundamenteel parlementair debat en volgens mij is dat heel gezond. Weg met de dictatuur van de meerderheid, vooruit met de nieuwe politiek. Het regeerakkoord is snel gemaakt. De uitwerking loopt anders, gedoe wordt het sleutelwoord. Het regeerakkoord is nog niet droog of de achterban begint te muiten. Je kunt een regeerakkoord veranderen als je dat met z'n tweeën doet. Hans Wiegel zet de discussie over de zorgpremie op scherp. De minister dreigt met haar portefeuille een eerste kras op de coalitie en op de premier. Dames en heren, ik heb als onderhandelaar van de VVD een fout gemaakt. En ik bied dan ook mijn verontschuldigingen aan. Uithuilen en opnieuw beginnen. De meerderheid in de Tweede Kamer blijkt minder comfortabel als de Senaat aan de overkant geen steun geeft. Het regeerakkoord zit niet in beton. Over de invulling van de maatregel, daar valt over te praten. Praten en onderhandelen. Deze nieuwe politiek zoekt naar wisselende partners. En net als in de liefde is dat niet zonder risico. Dus ik zeg tegen de heer Buma en tegen al die anderen... dat als ze aanstoot hebben genomen aan mijn enthousiasme... omdat ik zo graag wil dat dit project slaagt, dat dat mij spijt. De nieuwe politiek werkt met akkoorden, in en buiten de politiek. Dit is een historisch moment. We hebben zojuist met elkaar een akkoord van vertrouwen gesloten dank en grote complimenten aan de sociale partners. Zo'n akkoord lukt vooral als één van die sociale partners verklaart dat de problemen de wereld uit zijn. We hebben de volgende afspraak gemaakt. Wij hebben verklaard dat de crisis 1 januari 2016 voorbij is. Positief wensdenken, weg met het chagrijn. Er komt een sociaal akkoord, een pensioenakkoord, een zorgakkoord, een woonakkoord. Maar dit is uh, geen akkoord waar je vrolijk van wordt. De uh, gelegenheidscoalitie die blaast de hele huursector op. Niet alle akkoorden slagen en niet iedereen doet aan die akkoorden mee. Ik ben bezig om het verzet te leiden tegen een premier... die in politiek is en crimineel beleid voert. En dan zijn er nog de akkoorden die al beginnen te ontbinden... of bijna nader inzien niet gesloten worden. Het lijkt een broos geheel. Ik heb het vorige week in het debat een, uh, een uh, akkoord Mijnenveld uh, genoemd... En als het kabinet maar één verkeerde stap maakt, dan explodeert er iets. Zo gaat het kabinet de zomer in op zoek naar steun voor plannen, hervormingen en bezuinigingen van 6 miljard. In september wacht de begroting en een lange lijst van onderwerpen waarover nog geen akkoord is. Het wilde tot nu toe niet zomeren, maar er wacht zeker een warme herfst. Ik wens u allen een hele prettige vakantie, een goede recesperiode en een behouden terugkeer. En ik sluit de vergadering. Tros Radio 1. 18 minuten over 11 en u luistert naar kamerbreed met als gastje, gasten Guusje Ter Horst, de Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En twee fractievoorzitters uit de Tweede Kamer... Alexander Pechtold van D66 en Emil Roemer van de SP. We praten zometeen uitgebreid over de Eerste Kamer... de rol van de Eerste Kamer. Natuurlijk ook het beeld wat we van het kabinet... het project zoals Diederik Samsom het noemt... Uh, hebben overgehouden van de afgelopen periode. Maar eerst even aan u, mevrouw Ter Horst. U heeft zich... Uh, uh, gemeld uh, uh, vorig weekend als uh, kandidaat voorzitter voor de Eerste Kamer. Toen waren er opeens twee uh, kandidaten van de Partij van de Arbeid. Heeft u daarmee achteraf gezien niet de kansen voor de Partij van de Arbeid verkleind... om daar het voorzitterschap binnen te halen? Dat denk ik niet. Kijk, wij hebben als Eerste Kamer besloten tot een open kandidaatstelling. Dat betekent dat iedereen zich kandidaat mag stellen. Dus niks in de achterkamertjes beslissen. Geen afspraken tussen partijen. Open kandidaatstelling, stemming. Ik ben niet geworden, helaas Kaas. We hebben nu een hele goede voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Broekers. Als u vraagt of de kansen van de Partij van de Arbeid daarmee verkleind zijn... dat denk ik niet, want als je de stemmen van de twee PvdA-kandidaten bij elkaar optelt... dan zouden ze niet met de derde ronde hebben meegedaan. Maar het gaf, uh, wel een, het gaf wel een raar beeld dat zo'n ja, grote partij je... niet in staat is om voor zo'n belangrijke functie uh, gezamenlijk in die fractie tot één onze kandidaat te komen. Nou, ik vind het bijzonder dat u dat zegt. Want je zou juist kunnen zeggen wat goed dat er een partij is... dat er een fractie is die in staat is om twee goede kandidaten te leveren. U bepleit hiermee zelfs dat de hele fractie zich wellicht wel kandidaat stellen. Als er dat goede kandidaten stellen. zijn, wel ja. Dat is een open kandidaatstelling. Hm. En iedereen maakt zich in Nederland altijd over druk... als het over achterkamertjes gaat en afspraken maken. En u zegt de Partij van de Arbeid, wij hebben twee goede kandidaten. En daar valt er ook weer wat op aan te merken. Was, was, goed? was iedereen in de fractie het daarmee eens dat u zich kandidaat zou stellen? Ben je eens, er is een vrijheid om je kandidaat te stellen. natuurlijk. Nee, maar hoe vond men het in de fractie dat u dat deed? Nou, daar heb ik verder niks over teruggehoord. Ik bedoel, er is een open kandidaatstelling, dus iedereen mag dat beslissen. En ik heb dat donderdagavond besloten en toen was er niemand anders bij. Dus ik heb daar ook geen. U heeft het voor uzelf besloten, zonder overleg ook met uw fractie? We hebben er wel eerder over gesproken of er meerdere kandidaten zouden zijn en, wat en wie vond er de kandidaten de zou zijn. Daarvan? Nou ja, nogmaals, er is een open kandidaatstelling, dus meer dan nee, één. Dat is, de, dat is ja. een feit. Maar wat vond de fractie daarvan? Ja, Was nou, men blij met uw kandidatuur? Ja, Daar kan ik geen orde over geven. Dat moet u aan die andere mensen vragen. Dat is een open kandidaatstelling. Dat betekent dat iedereen zich kandidaat mag stellen. En Dat is ook gebeurd. En er is ook op mensen gestemd. Ja, ja, We hebben wel begrepen dat u op enig moment gevraagd is... u terug te trekken om de kansen voor de andere... Nee, een dat is niet waar. Dat zou ook niet netjes zijn geweest. Want oh. als je nogmaals afspreekt met elkaar... dat iedereen zich kandidaat mag stellen... dan mag je niet tegen iemand zeggen dat die zich terug moet trekken... ten faveur van iemand anders. Oké, okay, daar ga ik over terugbellen dat dat niet waar is. Ja, oh. doe dat. Wie gaat u dan bellen? Want ik moet het ook zeggen wie dat gebeld ja, nee. zou that, yeah, that Die gegevens liggen door. vast Gatje en die worden vanavond ja. naar justitie doorgezegd. <laughs> <laughs> maar eh, Dankjum, hoe dan je. ook, er zijn nu uh, twee VVD-voorzitters <laughs> uh, in de Staten-Generaal. Anouska van Miltenburg in de Tweede Kamer en uh, de nieuwe uh, Kamervoorzitter in de Eerste Kamer. Er zijn grote kwesties te bespreken, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer. Uh, uh, uh, wat denkt u? Zijn deze twee goed in staat om dat proces te begeleiden? Nou, ik heb geen oordeel over de, de voorzitter van de Tweede Kamer. Dat vragen uh, dat, uh, we dus dan, dan straks even aan precies. de minister. Dat zou niet betalen. Zijn, maar uh, ik ken uh, uh, mevrouw Broekers-Knol nu een paar jaar en ik maak haar ook mee in commissies. En het is iemand die buitengewoon onafhankelijk is en zal opkomen voor de positie van de Eerste Kamer. En uh, ik denk niet dat zij uh, behept is uh, met uh, uh, hoe zal ik het zeggen met de vaardigheid om als er een VVD-voorstel langs om dan ja te zeggen daartegen. Ze zal echt... niet aan de leiband lopen, zegt nee, u daarmee. Dat heeft nee. ze zelf ook gezegd. Nee, en hoe, hoe, hoe kijkt u daartegen aan, meneer Roemer? Deze twee. Kamervoorzitters. Gaan die dit hele lastige proces wat er toch nu aan gaande is of wat op gang gaat komen, goed begeleiden? Nou, laat ik me eerst even aansluiten bij mevrouw Horst dat ik niet over de andere Kamervoorzitter ga. Dus laat ik me beperken tot de Tweede Kamer. Ja, nou, u bent er. over we... gaan uiteindelijk. Hè? Nou, die... dat was de voorzitter van de, de, de gemeenschappelijke vergadering. En daar ja. ging ik wel over. Ja, ja. Want daar was ik nou zelf onderdeel in, want dat was de vergadering waar ik ook in zat. Dus op dat moment was hij ook mijn voorzitter. Dan doelt u op de heer De Graaf. Maar over het hele proces daarna uh, en wie daarvoor zit moet worden en hoe die het moet doen, daar, uh, daar gaat uh, de Eerste Kamer over en ze hoort het ook. Maar bent u maar blij de vraag met... over uh, ja? de Tweede Kamervoorzitter, uh, ik denk dat ze daar uitstekend toe in staat is. Uh, ik zou ook niet weten waarom niet. Het is een uh, verschrikkelijk moeilijke job, uh, zeker als, uh, als je die ervaring nog niet hebt. Maar dat was niet anders bij mevrouw Verbeter, het was niet anders bij de heer Wijsglas. Uh, uh, en de kist is bij ruime meerderheid in de Kamer gekozen. Dus uh, ik, ik vind het prima. Gaat u dit ook met vertrouwen tegemoet, meneer Pechtold? Nou, voorzitter, in eerste en nog Tweede Kamer... zal verantwoordelijk zijn voor het slagen van een kabinet. Maar uh, waar ik me wel zorgen over maak is... Uh, je hebt macht en tegenmacht, regering en Kamer. En als zoveel posten allemaal door dezelfde kleur worden bezet... dan vraag ik me af of de VVD daar nou wijs aan doet. Er was een hele goede kandidaat ook van uh, het CDA. Iemand met veel ervaring waar veel oppositiepartijen... ook al direct in de eerste ronde op mm -hmm. hebben gestemd. U heeft het nu toch over de voorzitter van de Eerste Kamer? Zeker, zeker ja. maar daar voel ik me ook niet zo geremd in. Ik bedoel, zij vinden ook wel eens wat van ons, wij vinden wel eens wat van hun. Uh, en de race is reeds gelopen, dus ik kan best terugkijken. Maar wat bedoelt u nou eigenlijk heel concreet? Nou, ik bedoel heel concreet... Dat dat het me verbaasd heeft dat men kennelijk in die vrije procedure niet heeft gedacht van: Goh, nou ja, de VVD levert al diverse posten. Zullen we het CDA met een ervaren het... kandidaat niet en nou, misschien niet in eerste ronde, maar uiteindelijk wel in tweede ronde steunen? Want als je had u eigenlijk gevonden kijk... dat het, het CDA gegund had moeten worden. Nou, het gaat want niet het zo gaat om dan over de kandidaat ja, als je, als je nou Franke, van, van we het hebben CDA. Maar het gaat kwalitatief goede mensen. En Franke was volgens mij een goede kandidaat. Dat verbaast me wel, want ik dacht altijd dat uh, D66 voorop liep. En, uh, in het afschaffen van uh, de Eerste Kamer? Nee, het afschaffen. Van, uh, van partijpolitiek, wie het, uh, welke partij het zou moeten krijgen... en wie het het meeste zou gunnen. Ik was er juist met u, dacht ik, altijd een groot voorstander van... dat de Kamer gewoon uit haar midden de beste kandidaat haalt. En uh, waar die gewoon... dan vandaan komt, dat is dan niet uh, aan de orde. Dat is mooi, maar als je gewoon kijkt naar de stemverhouding... en je ziet dat de VVD op de VVD stemt... en de PvdA in de eerste ronde op de PvdA... en de hele oppositie, behalve de PVV op, uh, op het CDA... Bedoel, dan kunnen we dat allemaal heel mooi doen... maar dan is er gewoon langs fractiediscipline ges gestemd... en heeft uiteindelijk de PvdA de VVD-kandidaat gesteund. Dat mag. En als dat op basiskwaliteit... volgens mij waren alle vier de, de kandidaten best geschikt... maar dan verbaast het me dat er niet gedacht is, goh, uh, die, die cda die al ondervoorzitter was... Uh, in het kader van ook het plaatje, hè, ja. daar een VVD-premier... een VVD-Tweede Kamer, was het helemaal niet zo gek geweest. Ja. Er is niet voor gekozen en nee. daar blijft het bij. Nee, want u vindt het ook een beetje veel VVD qua staten-generaal. Ik zei zojuist dat ja. macht en tegenmacht uh, het verdienen... dat je goed kijkt naar... Nou, dat doen we toch met alles, ja. dat doen we op, op alle niveaus. Ja, hoe dan ook, er gaat een uh, hele drukke periode uh, komen... terwijl het nu eigenlijk recess is. Kunt, kunt u eigenlijk wel met recess, meneer Pechtold? Of bent u in een soort uh, ja, permanente staat van oproepbaarheid? Want het kabinet is dat natuurlijk bezig zeker? met allerlei... Ik, ik moest zojuist van nu mijn telefoon afzetten... maar dat is toch een moeilijk uurtje, Dat hoor. ene uurtje kan er al eigenlijk niet af. Nee, maar, maar even... Gaat... Nee, maar ja. maar Gaan... Of, of bent u gewoon oproepbaar? Want het ja, kabinet is nu oproepbaar. natuurlijk bezig. Ik, komende week ga ik nog met een kamerdelegatie naar Macedonië... in het kader van Europees uh, ook toetredende landen. Uh, daarna hoop ik wel in tegenstelling tot de vorige zomer... waar ik geloof tien dagen vak echt vakantie heb gehad met gezin... vanwege de verkiezingen. Maar zo, vanaf augustus hou ik er rekening mee dat, uh, dat men weer kan gaan bellen. Er zijn ook afspraken over gemaakt. U bent eigenlijk een soort van permanent in gesprek nog met het kabinet. Er is door het kabinet gevraagd dat als ze eind augustus... Met met plannen komen of ze dan uh, of dan beschikbaar zijn. Dus ik heb aangegeven dat vanaf half augustus dat kan. Geldt dat ook voor u, meneer Romer? In recesstijd uh, is ieder kamerlid oproepbaar, want het kan zomaar zijn dat we als kamer teruggeroepen worden. Dat zou niet de eerste keer zijn. Ik bedoel, neem alleen al de. Nee, maar dit is toch wel een ander jaar. Voordat je het weet zit je als kamer uh, hm. toch weer bij elkaar om erover te stemmen, te debatteren en te stemmen. Maar dit, dit is toch wel een ander jaar, of niet? Zes, zes miljard bezuinigingen nee, is, moeten er er gevonden niks worden. Het heeft met het jaar te maken. Het is elk jaar zijn er onderwerpen die op dat moment actueel kunnen zijn en die. Uh, het in één keer, dat kan zo van de een op de andere dag... noodzakelijk maken dat de Kamer erover gaat debatteren. Ik verwacht nog niet zozeer dat er voor augustus... Uh, in één keer de Kamer wordt teruggehaald op die 6 miljard. Want de kans dat ze daar heel snel uitkomen is verschrikkelijk moeilijk. Nee, maar eerst, hij, eerst onderling al, al. Nee, maar eerst onderling moet ze er al uitkomen. En daarna moet nog gekeken worden welke partijen eventueel wat wel willen steunen. Wat Precies. Niet, en daarom dacht ik, misschien is zo'n telefoontje aan u... dan helemaal niet zo uh, ondenkbaar. Telefoontjes zijn nooit ondenkbaar. Er wordt uh, altijd uh, volop gebeld uh, door Haagse politici. Alleen naar de een wat meer dan naar de ander. Ja. Mevrouw de Horst, wat vindt u eigenlijk van het beeld uh, van het kabinet? Hè? We willen alle kanten staan vol over hoe dit eerste uh, politieke jaar... Hè, van het kabinet vanaf oktober uh, het heeft gedaan. Nou, ik, het kabinet heeft het heel moeilijk. Uh, dat komt niet door het kabinet zelf... maar dat komt door de situatie waarin we zitten... Um, een tweede moeilijkheid, en dan bedoel ik natuurlijk de economische recessie. Als je ziet wat voor voorstellen er op ons afkomen, dat is echt heel zwaar. Bijvoorbeeld uh, mensen die meer naar verzorgingshuizen toe mogen... als het gaat over de huurverhogingen. Dat zijn allemaal zware maatregelen, maar er moet iets gebeuren. Ik geloof dat ja. die urgentie dat iedereen die wel snapt. Um, het kabinet heeft het ook moeilijk, omdat ze in de Eerste Kamer uh, geen meerderheid heeft... En dat betekent dat ze voor de voorstellen die ze doet in de Tweede Kamer... daar een meerderheid moet zoeken. En dat betekent dat het kabinet de oppositie nodig heeft. Mm. Uh, en dat vraagt natuurlijk dat vraagt veel overleg. En dat vraagt ook van de oppositie de bereidheid om met het kabinet ja. mee te doen. Ja. En ik moet u eerlijk zeggen, ik, ik zag bij de heren ook gisteravond bij Nieuwsuur... en ik, ik hield mijn hart vast over die gesprekken die er dan straks in de zomer komen. Want ik weet dat die bereidheid er wel is... Maar toch, als je pechtelt en Roemert hoort ja. praten, dan, dan is het vaak zo, uh, zo scherp. Uh, en lijkt het erop dat de heren niet beseffen dat er echt maatregelen in Nederland getroffen moeten worden. En ik denk dan wel eens dat als, als jullie, pechtelt en Roemert, uh, aan het roer <hums> zouden staan, dan zou je die maatregelen ook moeten nemen. Dus, wat, wat, wat, nou ja, dus ik hoop dus dat ik het zo voorbereid... Het een oproep aan ik, beide ik, heren. Ho ik hoop dus dat inderdaad het kabinet met oppositiepartijen... of dat nou SP is SP's, of D66, dat is mij even lief... Ja. erin slaagt om die meerderheden te vinden. Want, dan kom ik weer bij ja. de Eerste Kamer... het mag niet van de Eerste Kamer afhangen of een voorstel het haalt. Kan. Ja, maar daarmee voort van ik bij de beide heren dan uh, uh, hier uh, laat uitleggen... dat ze hun leven gaan beteren. Ja, um, is, uh, uh, eigenlijk suggereert hij er ook mee dat die constructie van dit kabinet eigenlijk nauwelijks werkbaar is. Zeker als je kijkt naar de urgentie van de problemen... en hoe die op te lossen. Ja, maar de constructie van dit kabinet... Ik bedoel, dat, dat kabinet is er al eenmaal. Die heeft een eerheid. Nou ja, dat, dat, dat, uh, dat hebben de, de kiezers hebben dat... Uh, hebben dat uh, ja, maar u kunt ook beeld. zeggen, achteraf gezien... was er toch een andere nee, samenstelling is. De, de meneer meneer Bechtof, aan alle partijen is gevraagd... toen er geformeerd moest worden, wat vindt u ervan? En ook D66 heeft toen gezegd... Nou ja, laat ze maar eens beginnen. VVD nee, en niet, partij van... Nee, Ar nee, nee. misschien... SP niet, maar deze zegt wel laatst maar eens beginnen. Geen geschiedsvervalsing, mevrouw Thor. Nee, nee, maar geen goed, dan gaan even niet over de geschiedenis... maar het ging over de constructie. Waarom zou je niet, als die problemen zo groot zijn... en Omdat elke ik... week dat Gehannes en... hebt in de Tweede Kamer... en die angst in de Eerste Kamer zeggen... nee, we beginnen nou, even opnieuw. Kijk, u noemt het Gehannes. Ik zie daar ook een positieve kant aan. Het, want als je een meerderheid hebt in de Tweede Kamer... dan hoef je eigenlijk nauwelijks meer te overleggen met de oppositie. Dat moet nu wel. En daar zit ook een positieve kant aan. Want de stemmen van de oppositie... En de steun van de oppositie in de samenleving is er natuurlijk ook. Ja. En je moet dus voor die voorstellen een breed draagvlak krijgen. En in de samenleving en in de Tweede Kamer. Maar mevrouw Ter Horst, het beeld op dit moment in het land... en alle kranten staan daar vandaag ook mee vol, is... het is een zootje. Het is handjeklap, het is onduidelijk, het is onoverzichtelijk. Wie heeft er hier eigenlijk nog de regie? Dat is het beeld wat er uit nou, dat is, dit dat systeem is van mijn moderne beeld. politiek dat is, is ontstaan. Niet mijn beeld. Ik vind dat VVD en Partij van de Arbeid goed samen optrekken en het is we zitten nogmaals in een hele moeilijke situatie ik heb in een kabinet gezeten waarbij dat een stuk minder was. En ik zie dat in ieder geval de chemie tussen VVD en Partij van de Arbeid goed is. Maar... Dus als er partijen zijn die eruit komen... dan zijn het die twee, maar wel met steun van de oppositie. Ja, echt tot is. In de eerste plaats. <gacht> uh, de kiezer heeft inderdaad 41 en 38 zetels aan deze twee partijen gegeven. Maar vooral op een boodschap dat de ander niet te pruimen was. Namelijk rotrechtsbeleid zei de PvdA over de VVD. En de VVD zei over de PvdA dat als je ze de Sahara zou toevertrouwen... de zandkorrels zelfs op zouden zijn. Nou, zo zijn we op 12 september geëindigd. Veel partijen, waaronder de mijnen, hebben gezegd... we zullen met die blokken moeten werken... maar laten ze eens kijken wat ze kunnen overbruggen... en vormen een kabinet van ten minste... VVD en PvdA. En toen het kabinet binnen zes weken in de steiger stond... en ja, de formatie uh -huh. loopt eigenlijk tot de dag van vandaag... heb ik toen ook gevraagd waar is het voor ten minste gebleven. Ja, u had Gericht natuurlijk tussentijds... De u had natuurlijk tussentijds, toen u zag hoe moeizaam het zou gaan... had ja. u natuurlijk ook kunnen zeggen, ik schuif aan. Nou, aanschuiven is niet mijn beste kwaliteit... maar mee onderhandelen en kijken waar kansen liggen... dat doet D66 de afgelopen jaren. Daarom hebben wij een vijf akkoord gesloten. Toen het vorige kabinet viel, PvdA gaf geen thuis... nam uh -huh. geen verantwoordelijkheid... Want het was op, op naar de verkiezingen. We hebben een woonakkoord gesloten met ja, de kabinet. Ja, maar goed, dat zijn allemaal van die losse akkoorden. U had natuurlijk ook gewoon actief kunnen zeggen: Ik wil meedoen. Eh, ik wil meedoen. Maar ik, bij wil getals, ik, ik wil meedoen. Getalsmatig zijn wij niet nodig. En het kabinet heeft ervoor gekozen, of in ieder geval toen hadden we nog Steve Kellerkamp, om deze twee. Nee, maar partijen... ook in een later stadium. Want dat weet u ook. Een paar maanden geleden is ja. er sprake van geweest. Dat stond toen in Elsevier. Er zijn ook politici ja, geweest die daartoe hebben opgeroepen. Oh, dat was Wie... Een soort van tussenformatie. Ja, dat was de heer Wiegel. Uh, en meestal was die die wat gaat verkondigen, dan... dan ook, u, ook uw eigen senator en... uh, uh, Roger van Boksel heeft toen in een ja, interview gezegd... Ik heb, ik stel, als ze ons bellen, dan zeggen we... Ik stel in de, eerste vaas, in de eerste plaats vast dat er geen uitnodigingen zijn geweest. Nee, maar en daarom dat tot vraag tot ik u. Toe, had ook actief kunnen zelf nee, ja, actief, kunnen zeggen. Ik, ik, ik ben volop actief. Ik ben vorige week nog langs geweest voor onderwijs- en kindregelingen Dat is niks geworden, hè? Dat is niks geworden, omdat het kabinet... en daar zit het probleem vanaf dag één onderling grote verschillen heeft. Of je het nou hebt over de begrotingsregels... of je het nou hebt over die 6 miljard... of je het nou hebt over Europa... of over iets als de aanschaf van de JSF. De verschillen zijn elke keer zo groot... dat ik wil best meepraten over delen... of grotere delen. Maar als het onderling al... en dat, dat is waarom we het recess nu ook ingaan zonder, zonder duidelijkheid. Als je het onderling niet eens bent... Ja, kijk dan niet naar derde. Nee, maar uh, toch wordt er wel steeds naar derde gekeken. Toch houdt u rekening mee dat u eind augustus uh, weer gaat meepraten. Dus als u nou zo duidelijk zegt, onderling zijn ze het niet eens... wat doet u dan steeds in die gesprekken? Bovendien is het ook voor de kiezer heel onduidelijk. Hoort, uh, zegt de D66 nou ja tegen het kabinet of nee? Dat wisselt We per zullen. dag. Tegen datgene wat opgeschreven is in oktober... zeggen wij ja, dat was een ambitieus regeerakkoord. Alleen het is volledig uitgesteld, afgesteld. En in de Eerste Kamer begint het inmiddels de wetgeving op te drogen. Omdat het er niet doorheen komt. Dat is niet mijn probleem. Ik stuur bij, ik ben constructief waar het kan, hmm. kritisch waar het moet. Ja. Romer, romer, stuur bij, constructief waar ja. het kan. Uh, u zegt nee tegen het kabinet. Nee, dit kabinet heeft vanaf dag 1 eigenlijk helemaal geen bestaansrecht. Zo eerlijk moet je gewoon zijn. Uh, Pechtold had gelijk toen hij zei, beide partijen zijn groot geworden. Maar de, wat de kiezer het laatste heeft gezegd is, jullie moeten samen in een kabinet gaan zitten. Mensen die Partij van Arbeid hebben gestemd, die deden dat omdat ze Rut uit het torentje wilden. En de mensen die de VVD hebben gestemd, die wilden dat. Die deden dat om de Partij van de SP, eruit te houden. En om dan in zes weken te zeggen, we gaan bij elkaar zitten... En dat, dat, dat werkt niet. Dat werkt niet om ideologische redenen, en dat blijkt ook. Met een van de raar kaartspelletje... hebben ze voor de partijen belangrijke, fundamentele punten... aan een ander gegeven, waardoor de achterban... Uh, volledig in de steek gelaten is. Maar het grootste probleem, we zitten nog niet eens daarin... het grootste probleem is dat er geen fundamentele oplossing voor de crisis ligt. Ze hebben geen beeld van waar ja. de crisis vandaan komt... en ze proberen op dezelfde weg als dat de crisis gekomen is... proberen ze uh, oplossingen maar, te, te, maar, maar te bereiken. En dan zie je dat de uh, ja? gewone burger daardoor de klos is. Uh, mevrouw Terhorst zei het al terecht... De ouderen die voelen zich zwaar gepakt. Mensen die, eh, die nog een baan hebben, die mogen blij zijn. Want het gros vliegt er elke dag uit. 800 bedrijven failliet in de maand mei. Het wordt van kwaad tot erger. Ja. En dit kabinet, mijn laatste zin, meneer Boman, ja. sorry... Dit kabinet houdt elkaar zo krampachtig vast vanwege eerdere gemaakte afspraken in het verleden... die niet meer van vandaag zijn, dat mensen zich totaal niet in het beleid herkennen... de economie niet uit de slop komt, er geen banen gecreëerd worden... en mensen gewoon in de samenleving voelen dat de kwaliteit van de samenleving hard wordt geraakt. En dat is het probleem en daarom is er ook geen draagvlak voor de politiek, gedraagvlak voor het kabinet... en dan helemaal niet voor dit beleid. Nou, dat is heel duidelijk. Dus u doet u mee wel. aan die oproep van Geert uh, Wilders... om uh, op de woensdag na Prinsjesdag te gaan demonstreren op het Binnenhof. Dat lijkt me duidelijk, hè? Uh, ik, um, uh, uh, hoe meer partijen zich verzetten tegen de koers van, van, uh, ja. van uh, hoe liever ik dat heb... Uh, het grote verschil is dat wij elke dag opnieuw met constructieve uh, tegenaan nee, te komen en kom voorstellen nou, u komen. U doet mee aan die oproep nou, ik van Geert een, Wilders. Of, of kan u, ik die loop die je niet zo gauw achter Geert Wilders aan, dat is één. En maar u demonstreert het het wel graag. Zeker, maar dan meestal wel met mensen en organisaties... uit het maatschappelijk middenveld. En ik reken er ook op dat dat in het najaar vol gaat gebeuren. Maar dan op voorspraak van de vakbeweging bijvoorbeeld... en andere ja. maatschappelijke partijen. En aan die Want demonstratie van nodig. Geert Wilders doet u niet mee? Nou, ik heb, uh, ik heb laatst een demonstratie van hem gezien in de Schilderswijk. De enige die erachteraan liepen waren 20 cameraploegen. Dus, dus ik u gaat niet hier niet aan meedoen? Ik heb er ook niet zo'n hoge verwachtingen van. Maar goed, mevrouw de Horst die deed wel een oproep. Hè? Nou, ik, ik, heb, ik heb goed naar, naar meneer Roemer uh, geluisterd. En, en uh, in sommige punten heeft hij misschien nog wat gelijk ook. Maar wat mij elke keer weer frappeert is, ja, hoe dan wel? Uh, ja. Als het gaat over bijvoorbeeld over het sociale akkoord, daar is, heb ik begrepen, ook goed geluisterd naar, naar de SP. Die inbreng is ook meegenomen. Nou, dat vind ik dan een goed voorbeeld. Ik neem ook aan dat u dan ook dat, dat, dat sociale akkoord verdedigt. Maar ik vind het te makkelijk, zoals u doet, om te zeggen, deugt allemaal niet, deugt allemaal niet, zonder met een, een, een, een pakket van voorstellen te komen... die ons ook uit het economische slop halen. Ja, die, natuurlijk, kan je wel, natuurlijk kan je wel banen creëren... maar dat, is niet, dat, dat betekent dat we dan, als het gaat over begrotingstekort... dat we daar weer een probleem hebben. Het gaat dan juist om, die, om dat samenstel van maatregelen... wat je zou moeten nemen. En ik zie, als ik dat nog even mag zeggen, best positieve punten. Ik zie nu dat de pensioenfondsen bereid zijn om ook te investeren, bijvoorbeeld in de woningbouw. Ik zie dat de provincies nu hebben gezegd... dat er banen gecreëerd moeten worden. Dat ze de gelden die ze uit de verkoop... van de elektriciteitsbedrijven hebben gehaald... dat ze die daarvoor gaan aanwenden. Dus laten we nou niet net doen alsof er geen probeer, lichtpuntjes zijn. U probeert nu hetzelfde te doen als meneer Rutte... Uh, tijdens het laatste algemene Ik hoor algemene wel met iedereen vergeleken met Obama, ja, met ja, Rutte... Ik geef het als voorbeeld. Uh, die zei toen dat de SP kritiek had op uh, het zorgprogramma van het kabinet... zonder alternatieven. Vervolgens heb ik ongeveer een halve meter en alternatieven. Uh, de Kamer ingedragen waarop, uh, en zo sportief was Rutte dan ook weer... dat hij zijn excuus aanbood, omdat wij inderdaad wel de partij zijn... die met de meeste alternatieven komen. Hetzelfde geldt nu ook om maar een voorbeeld te nemen over die banen. We hebben een collega van mij, Paulus Jansen... die heeft alle partijen in het veld bij elkaar gekregen... om een alternatief voor die verhuurdersheffing voor, uh, voor elkaar te krijgen. Een investeringsverplichting voor corporaties... die leidt tot investeringsruimte van 8, 9 miljard. Dat levert de overheid net zoveel geld op aan BTW... en aan minder uitkeringen dan... De de, uh, verhuurdersheffing. En wat is er met dat alternatief gebeurd? Er staat EDS onder, er staat de VNO-NCW ja. staat eronder. FNV, CNV, zelfs minister Asscher was er uh, positief over. En uh, wat zegt de VVD en de Partij van de Arbeid in de Kamer? We doen het niet. Ja. Is dit, dit, nou niet dit is ook dus een van voorbeeld de... van, van, van ja, constructieve nou ja, uh, en die van die helpt om ja, uh, de bouwsector beetje... te helpen Sorry. en uh, de, de, de, de mm -hmm. economie uit de slop te trekken. Maar, maar toch even, want is dit nou niet juist een van de problemen? Dat het, dat het dus zo onoverzichtelijk is... dat niemand meer weet wie met een voorstel komt... wat het voorstel precies inhoudt nee. en wie het daarmee eens is. Maar wat is. ik wil zeggen is, als er, nee, maar... als er dan voorstellen komen... Beoordeel ze dan op de inhoud en niet ja, op van wie ze vandaan komen. Als je weet dat de hele sector, van werkgevers tot werknemers, van, van woningcorporaties, tot al tot zelfs één minister die zegt van nou, dit is eigenlijk een heel goed. Plan, goed en toch gebeurt dat het dan niet. toch niet maar gebeurt. Ik kan niet ja, eerst niet, maar, maar, maar, want Perth, die, die knikte daarover. Nou, ik, ik denk dat het belangrijkste is, en laten we dat als lichtpuntje voor na de zomer zien, is dat het kabinet daarin een keuze gaat maken. Wil men partners zoeken in de politiek. Of daarbuiten. He, daarbuiten. Nu Sociaal eh, Akkoord, Energieakkoord, waar Green, Greenpeace tot de werkgevers aan mee moeten doen. Ik, ik valt me op dat er heel veel dus buiten de politiek wordt gezet. Dat is gevaarlijk. Want vervolgens had in de politiek tot meerderheden moeten leiden. Gevaarlijk, maar, zegt u? Nou ja, omdat die akkoorden komen dan zo stijf uh, Uitonderhandeld de politiek. En dat zie je bij het Sociaal Akkoord, dat er naar kijken al gevaarlijk is. Zelfs een vergadering voor werd stilgelegd... omdat er eerst nog even met de sociale partners overlegd moest worden. En dat dreigt dat irriteert ook bij u? Dat ja, dat vind ik gevaarlijk, want dan zit er geen beweegruimte meer in... om de wensen van de politiek die het uiteindelijk zou moeten dragen... om die tegemoet te komen. Dat zie je nu ook bij zo'n energieakkoord. Ambities worden daar al bijgesteld. Dus er komt zeg maar, een uitonderhandeld veel grijzer... omdat alle belangen uitonderhandeld zijn akkoord op tafel te liggen en dan moet de politiek maar ja of nee zeggen. Dat vind ik dus gevaarlijk. Maar als je dan binnen de politiek, en ik pleit daar erg voor... als het kabinet zegt, wij willen nu vaart gaan maken... kies dan een keer. Hè? En dan de keuze voor de PVV, die in één keer in de Eerste Kamer zou kunnen helpen... lijkt mij een onlogische. Keuze voor de SP, wat ook zou kunnen, dat betekent meer nivelleren, dat mag. Dat betekent andere uh, uh, beleid rond arbeidsmarkt en zaken en huren... Kies je voor het CDA, die zegt nul lasterverhoging. Het lijkt me moeilijk, maar dan zal je ze op een andere manier moeten verleiden. Kies je voor D66. Maar wat combinatie... u zegt is eigenlijk maak een keus. Maak een keus. Want zodra dat zag je deze week D66 met GroenLinks... Praat over onderwijs en dat soort zaken. hoor je de christelijke partij zeggen. ja, maar als ze de dekking zoeken. bij de kindregelingen van meneer Rauwvoet. en dat zoek ik inderdaad, want daar zit wat mij betreft nog geld. ja, dan, dan haken wij weer af bij de zorg. Heeft Ari Slop dan gelijk. wat hij deze week zei. dat het inderdaad een soort akkoordenmijnenveld is. Dat waarbij alles het dan bij elkaar waar komt. Waarbij iedereen uh, eronder uitloopt. op het moment dat het vorige akkoord weer een probleem is. Hè? Het sociaal akkoord geeft een, uh, een verbod op de nullijn in de zorg. Ja. Maar ik moet nu wel bij het onderwijs accepteren dat er voor het vijfde jaar een nullijn zit. En wie da voert dus hier nou niet... eigenlijk nog de regie in? Nou ja, dat zouden uh, Rutte, uh, Dijsselbloem, uh, Ascher. Maar ook daar merk ik, want we keken een inkijkje vorige week... over hoe daar de communicatie was met de werkgevers. Die was dus slecht. De ene minister gewoon... wist niet wat de andere minister zou zeggen. Ja, waardoor er, dus, er was geen terugkoppeling gegeven aan Dijsselbloem. Waardoor opeens datgene wat Asscher en Rutte beloofd had... door de werkgevers niet werd gezien. En was er weer ruzie in de tent. Ja, mevrouw Tohoorst, dit, dit geeft toch aan, hè? dit is voor een luisteraar als u nog luistert, hoop ik, <laughs> nauwelijks Sorry. meer te volgen. Nou ja. dit, dit is toch precies de constructiefout van het kabinet. U bent nee. minister geweest. Zou u u zelf met de pet in de hand door die Tweede Kamer uh, zien uh, rennen... op zoek uh, naar hulp om uw plannen er doorheen te krijgen? Is ja, dat ja, de, de, de, Van uw vraag gaat ook een beetje, gaat een beetje de suggestie uit... dat als uh, het kabinet uh, een grotere meerderheid zou ja. hebben in de Kamer... Ja. dat die problemen dan niet zouden zijn. Nou, dat geloof niet, wel ik minder. We worden geconfronteerd met problemen die op ons afkomen die gigantisch zijn. En dat betekent dat het ontzettend moeilijk is voor dit kabinet. Ja, maar dit werkt en, toch niet? Dat weet ik niet. Daarom doe ik ook een beroep op de oppositie om samen met het kabinet nou, de problemen op te lossen. Want u zegt ook al, van de, de, de luisteraar uh, haakt misschien af. Nou, dat hoop ik niet. Maar nee. de Nederlander mag niet afhaken. Die moet vertrouwen maar, houden in, feit, vertrouwen. in het feit in het feit dat dit kabinet samen met de oppositiepartijen de problemen in dit land zal oplossen. Laten we eerlijk oh zijn, meneer Bomman, u heeft gewoon gelijk. Dank de luisteraars die, af, nog, oh, de luisteraars die er nog zijn, die hebben dat gevoel uh, uh, waarschijnlijk ook. Uh, die, zeker diegenen die afgehaakt zijn. Nou, uh, maar meneer dan nee, heeft u op de verantwoordelijkheid ja, om te nu, zorgen uh, dat u, u iets anders doet. Ik ga het nu even uit, uh, proberen te leggen. Ik heb van begin af aan gezegd dat dit kabinet een zinloos exercitie is. En elke dag opnieuw bewijst... Bewijst het dat ik daarin gelijk heb? Dit gesprek bewijst dat ik gelijk heb. En dan kun je wel met elkaar roepen: van je moet verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid nemen. Maar als het kabinet niet verder komt dan een mislukt akkoord hier, een mislukt akkoord daar, een gesprek zus en een gesprek ja. zo, waarbij het niet. Uh, um, op basis van een visie is en waarbij geen rekening wordt gehouden met de bevolking zelf. Ga, ik bedoel, ik loop iedere simpele, willekeurige supermarkt binnen. Ga met prenten praten. Maar ik doe dat elke Romer, dag opnieuw. Dat is, het nee, het is dus niet met, met u oké, eens. Maar laten we me dat Romer, afmaken. Als u, de ziet, mensen, als u niet door elkaar. Nee, maar de is, mensen die is, voelen vandaag de dag allemaal dat ze gepakt worden. En ze hebben totaal geen uitzicht op verbetering. En als je maar ik de zeggen. alleen maar negatief. Als de SP zich zo opstelt, dan kan de SP niet tegelijkertijd klagen over het feit dat ze nergens bij betrokken worden... of dat hun alternatieven eh, niet serieus worden genomen. Dat, die twee dingen gaan niet samen. Ook u moet kiezen. U moet zeggen, ik doe niet mee met dit kabinet... want het is een rotzooitje. Of u moet zeggen, ik geef ze een kans... en ik van wil dat ook naar mijn voorstellen worden geluisterd. Ik ben de, de politiek ingegaan om te zorgen dat goede voorstellen het halen... en als ze er niet komen, dat ik ze zelf indienen. Ja, en dat is wat wij doen. En uh, wat, ik, wat ik hier zie, is dat er een koers is van het kabinet... om uit de crisis te gaan komen die het niet gaat halen. We staan op een kentering in de economie, in de samenleving... dat het op een hele andere kant op moet. En dat doet dit kabinet niet, en zolang ze dat niet doet. Blijft het doormodderen. Maar, maar collega Roemer, u heeft met de Socialistische Partij ook geen 76 zetels. Dus iedereen zal moeten kijken dat naar... Mij wat is. ik niet van om mijn mening nee, te geven. Nee, maar mening geven moeten, en dat ben ik met de eens ergens komen. Als je naar dit kabinet kijkt, daar zitten ongelooflijk goede ministers in. Uh, iemand ja. als Schippers, uh, iemand als staatssecretaris Van Rijn, uh, minister Bussemaker. Ik bedoel, dat zijn mensen... Allemaal aardige mensen. Nee, het nee, zijn geen aardige mensen. mensen. Het zijn goede mensen die een regeerakkoord hebben gekregen... waar ook de nodige ambitie in zit. Waar ik het niet voor 100% mee eens. Ben, maar voor 80% komen we een heel eind. Dus ze kunnen de op heel week... veel van uw steun rekenen. En dat ja, dat, dat, bekend, dat, dat, gaat, dat, dit dat gebeurt dag in dag uit. Maar waarom ook ik nu, na zo'n eerste jaar, zeg: jongens, ga nu een keer een keus maken. Zit het ermee in dat als je inderdaad vervolgens de hele tijd naar links, rechts, christelijk, hm. niet-christelijk moet blijven kijken, dat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 Het slechtste van twee Maar bieden. eigenlijk bepleit u gewoon... Uh, u vraagt een visie van het kabinet, een ja. keuze. Dus u een bepleit keuze. eigenlijk een, een, een, een nieuw regeerakkoord. Een, nieuwe, nee, nee, nee, een nieuw uit te zetten koers. Nee, dat regeerakkoord is prima. Nou ja, het, de ambitie, het tempo mag wat hoger. U wil ook duidelijkheid. Ik wil dat men duidelijk is En de kiezer ik wil het... duidelijk weten wie het kabinet wel steunt... en wie het kabinet je, niet steunt. Je dat weet bij de partijen die in, vanuit het constructieve midden... Mee, mee zouden doen wat hun stokpaardjes zijn. Die zullen, als ze niet in een regering zitten... toch verleid moeten worden om de totaalverantwoordelijkheid te nemen... ook op onderdelen wat te krijgen. Je weet, als je met GroenLinks praat, die willen over verduurzaming praten... als het kabinet dat niet wil, dan zijn ze GroenLinks kwijt. Je weet dat je met D66 over hervormingen, onderwijs, innovatie moet praten... geef je dat niet... Dan is zo'n partij kwijt. Het CDA richt zich erg op de lasten. De twee kleine ja. christelijke partijen, ja. nodig, richten zich erg op het gezin. Kies erin ik snap, ik snap waar je de prioriteit legt. Ik ja, snap echt dat, dat heel goed, want die probeert natuurlijk rechtsliberaal beleid. wat de VVD uh, in de verkiezingsprogramma heeft staan. en D66 ook. Dat hij dat uh, probeert uh, uh, aan een meerderheid te helpen. Ik snap dat heel goed. En waarom gaat dat niet lukken? Omdat dus een heel groot deel van die plannen. Uh, nooit in een Partij van de Arbeid verkiezingsprogramma hebben staan. En die gaan wel een heel eind mee nu. En daarom is die onrust in die achterban ook zo verschrikkelijk groot. Ik snap zijn getouwtrek van, van Pechtel heel goed. Van probeer dat kabinet nog verder naar rechts te trekken. Nou, wij Ach, proberen dat dan. natuurlijk nog verder naar links te trekken. Om ja. met name die, met name die, uh, die voorstellen waar Pechtel zo mee zit om die met name van tafel te krijgen en van tafel te houden. En dat zijn dus de fundamentele discussies die je in de kamer moet voeren. Daarvoor zijn we ook verschillende partijen. Ja. Maar ik denk dat hij eh, graag de, de WW die misschien bijna helemaal afgeschaft wil zien. Nee, en ja. wij die beschermen maar mensen niet. Mensen ook bang maken. Nou, precies. Daar bent u hard mee bezig. Nou, dat zijn de fundamentele discussies die je graag in de kamer voert. Daarvoor ben ik politicus geworden. Maar als je die twee nou samen in een kabinet zet met eh, met nauwelijks echt eh, beleid eronder. Dan, en, uh, dan blijf je bij elke tegenstag die ruzie zien... en dan blijf je de mensen ja. alleen maar uh, van je afduwen... en alleen maar uh, nog meer uh, in de penaritivoren. En wonen. die onzekerheid... Uh, die blijft dus in stand. Die blijft in stand, mevrouw de Horst. Want eigenlijk ook in uw eigen partij staat uw partij binnen die coalitie natuurlijk ook voor hele belangrijke keuzes. Hè? Er zal bezuinigd moeten worden, misschien toch ook op de sociale zekerheid. maar Diederik Sansom heeft gezegd, we gaan het geld niet bij de mensen met het minste geld halen. Dus waar liggen die grenzen dan bij uw partij? Dat is toch ook niet zo eenvoudig? Ja, nou, ik, ik zit in de Eerste Kamer. Hè? Ja, maar, <laughs> maar u bent, bent u? wel uh, politica. Ja, nou ja, ik denk dat de Partij van de Arbeid, dat zo zie ik, Diederik, ook, ook functioneren uh, zich realiseert. Om um het um, proberen in één zin te zeggen, zich realiseert dat er bezuinigd moet worden. En bij de keuzes die daarvoor gemaakt moeten worden... om de mensen die het moeilijkste hebben te ontzien. Dat is het uitgangspunt is van de Partij haalbaar? van de Arbeid. Nou ja, als je keuzes moet maken en die moeten gemaakt worden... dan kijk je in ieder geval naar die groepen... die zelfstandig uh, niet de positie kunnen bereiken... Uh, die menswaardig is en die... Groepen beschermen. Het wordt wel aandacht, moeilijk, de hand, want dus... de, komende, uh, de komende periode uh, gaan we met z'n allen af op twee verkiezingen: de gemeenteraadsverkiezingen staan op stapel, de Europese verkiezingen staan op stapel. Het vertrouwen van de mensen in de politiek is heel erg laag. Hoe kan in deze tijd en met deze spagaat het vertrouwen van de kiezer terugkeren? Ja, ik, ik dus denk thuis... dat het kan. Ik denk dat het kan en dat het ook echt absoluut noodzakelijk is. Als je zorgt, als de hele de Kamer zorgt, nogmaals, het kabinet en delen van de oppositie. dat er breed gedragen maatregelen worden getroffen. Ja, dat ben... Want ik, ik, ik, snap, ik geloof dat mensen best snappen dat we niet meer in de situatie leven dat, dat uh, de bomen tot in de hemel groeien maar dat er uh, gekrompen moet. Dat iedereen dat in zijn persoonlijke situatie ook aanvoelt. Ja. En die willen graag een kabinet hebben... wat beslissingen neemt die ze ook uit kunnen leggen. Nee, kijk, hier worden stellingen oh, geponeerd. Uh, en dat hoor je uh, af en toe veel te vaak. Van er moet 6 miljard bezuinigd worden. Nee, dat is het dus precies tegenovergestelde. Dat moet helemaal niet. Dat is een politieke keuze die gemaakt is... op basis van een ooit gemaakte afspraak in Brussel. Dus een dictaat uit Brussel. Waarvan zelfs alle economen... Uh, zegt, waarvan... Wacht even, want u zegt twee dingen. Afspraak en dictaat. Nou, niet het niet allebei een... waar zijn. De Nederlandse regering heeft daar toch mee ingestemd. Het is, een, het is een, een afspraak uit de jaren negentig die gemaakt is, die niet meer van deze tijd is en die dus ook funest werkt voor de economie. Dan wordt het een dictaat omdat je je eigen gezicht wil redden en niet omdat je de economen, zoals de velen, meesten ook zeggen, dat het nu goed is voor de economie. Het is juist en uh, men houdt er zich heel erg krampachtig aan vast. En daarmee wordt het bijna een gijzeling om, uh, om je gezicht te redden. En het is dus niet wat de economie nodig heeft. En dat is niet alleen als je mij niet gelooft. Luister dan ook naar alle economen die het inmiddels roepen. De OESO die het roept, de IMF die het roept dat het inmiddels eh, zelfs werkgevers roepen, samen met werknemers... we moeten nu stoppen met het harde bezuinigen, want het is funest. Maar meneer Roemer, zou dat dan voldoende zijn... om het vertrouwen van de burger in de politiek weer terug te krijgen? Nou, Er is veel meer voor nodig dan alleen dat. Maar er zal, om de economie te redden, moet je eh, gaan, eh, gericht gaan investeren. Je zult een aantal veranderingen moeten doorbrengen... in de samenleving en in het beleid. En je zult aan koopkrachtherstel moeten doen. En zolang we die drie dingen niet doen, blijft het doormodderen. Pech tot. Dit wordt het vijfde jaar dat we als overheid... Uh, 20 miljard meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Dus dat we die kosten moeten gaan beheersen... dat we de volgende generatie die schuld niet kunnen opzaten... lijkt me helder. Het gaat niet om die laatste 6 miljard. Ik vind dat je aan je afspraken die je zelf maakt... waar je de Grieken, de Portugezen en iedereen aan wil houden... dat je je daarin dient te houden. Um, maar ik ben het met Ter Horst eens. Het gaat erin om dat dat beleid, dat je daar draagvlak voor zoekt... maar ik zou dat willen aanvullen met... en dat je het dan vervolgens ook uitvoert. He, niet dan elke keer weer terugkomen, niet die akkoorden weer, weer, weer, weer in, in de waagschaal stellen. Uh, ik denk dat heel veel mensen weten dat voor de belangrijke zaken waar Den Haag nu keuzes moet maken rond de woningmarkt, je huis, rond inkomens, rond werk, rond pensioenen, rond opleidingen, dat er veel op het spel staat, dat dat allemaal niet meer zo is als de afgelopen tien jaar. Dat we een stap opzij moeten doen om niet een stap terug te moeten doen. Maar wat ze na de zomer moeten doen, is er zich dan ook aan houden. Het tempo moet omhoog. De ambitie was opgeschreven. En vervolgens niet twijfelen. En als dat een keer betekent dat het Malieveld vol staat... dan staat het Malieveld maar een keer voor. Ik vind ook dat het elke keer maar voorkomen... Van dat, er, dat, dat, dat er een keer een, een, een staking of een niets is je zal er ook een keer door... want dan kan je ook goed argumenteren waarom het is. Als de FNV zegt, we pikken het niet. Nou, prima, dan heeft de FNV weer eens een keer... een mooie nou ja, mogelijkheid de, om zijn bestaansrecht FNV, te bewijzen. De FNV zegt zoiets bijvoorbeeld, hè, 6 miljard bezuinigen. Ja. Nou, dan zegt u eigenlijk, nou, dan maar geen sociaal akkoord. Doorzetten, Gewoon en dan, doorzetten. dan zien we het wel. En dan sta ook ik op het Mali veld en waarschijnlijk tegenover... Wanneer staat Onder. u op het Mali veld Waarvoor eigenlijk? Ik zeg, nou, niet. Oh. Dan zeg ik, dan sta ik ook op het Mali veld oh, oh. om te vertellen maar dan tegenover Roemer oh. en tegenover de FNV... om te zeggen dat het wel nodig is om die hervormingen in de Albertsmarkt te doen. We hebben de afgelopen jaren gezien dat het beleid van hardbezuinigen alleen maar geleid heeft tot minder inkomsten voor de overheid meer faillissementen en een hardere krimp van de economie. We doen het in Europa inmiddels dankzij dit beleid... ongeveer het slechtste in Europa. Hoeveel jaar wil je nog bewijs krijgen dat dit de foute route is? Je kunt niet een crisis bestrijden via dezelfde weg... dat, dat die gekomen is. Dat is een, een wijsheid waar Einstein al mee kwam... maar die is nog niet doorgedrongen bij, uh, bij D66, dat mag. Maar wij pleiten er wel voor om het nu eens op een hele andere manier te doen. We zullen de samenleving... Echt moeten ombouwen. Veel meer naar kleinschaligheid. Veel meer naar gerichte, gerichte banen. Naar ambacht van mensen. Naar onderwijs om te zorgen dat onze jongeren weer een baan krijgen. Niet maar, en niet voortijdig leeftijds bij de AW verhogen naar 67. Terwijl de jeugd werkloos thuis zit. Meneer Roemer, ik vind het holle kreten. U bezuinigt in uw verkiezingsprogramma een miljard op onderwijs. In uw verkiezingsprogramma worden banen structureel vernietigd. Nee, het is wel waar. We hebben dat bij ja, de verkiezingen nog eens doorgenomen. Wacht even, niet wel eens niet eens. Heel even, want we hadden het er net over... Nee. Nee, maar even een kleine, kleine correctie, want, ja. want ik, ik wil niet naar huis gaan... met iets wat gewoon een grove leugen is. Ja, in het verkiezingsprogramma en doorgerekend... Uh, was uh, op één partij naar ons werkgelegenheidsprogramma en het verkiezingsprogramma... Forst beter zelfs nog dan u van deze 660. Stukken minder. Ja, nou we gaan Goed. niet zitten. De, de verkiezingen die zijn nog niet en zijn we even niet opgelet Gelukkig. hebben. Die datum is er nog niet voor de Tweede Kamer. Maar mevrouw Horst, dit is toch wel een discussie waarvan u volgens mij ook hier wel eens gezegd hè, die, dat dat politieke gehakketak, die spelletjes waar je af en toe een beetje moe van wordt. Een probleem blijft wel op tafel liggen. Ja. Ja, nou ja, je ziet dat, dat iedereen voorbeelden noemt die we goed uitkomen. Ja, laat ik het zo zeggen. Want als het gaat over het, over het onderwijs en sociaal leenstelsel D66 altijd voor. Maar als er dan daar een bezuiniging moet worden genomen... zegt D66, dat willen we niet. Ik bedoel, nee, ik het, met, ja. goed, nou met, goed, met goed recht. Omdat onderwijs voor D66 heel belangrijk ja. is. Maar zo heeft dus elke partij heeft wel wat. En dan zal je toch, ja, om naar die vreselijke term maar weer te gebruiken... over je eigen schaduw een keer moeten heen springen ja, om dat verder dat te komen. Dat jaren een na nationale sport geloven. Ja, inderdaad. Ja, ja. Hoe maar dat lukt het straks, ook nooit hè? Dat weet Hoe niet. gaat het straks in de Eerste Kamer? Want dat pensioenakkoord dat moet daar nog doorheen. Wordt dat de lakmoesproef voor het kabinet? Nou, kijk, in de Eerste Kamer. Uh, nogmaals, wij staan op afstand. Uh, wij kijken. Uh, wij zijn geen politiek orgaan. Dat zijn we wel volgens de wet. Maar dat is niet uh, de manier waarop wij de voorstellen toetsen. We hebben het afgelopen jaar hebben we 184 wetten hebben we vastgesteld. Dus we doen gewoon heel braaf uh, ons werk. En wij kijken vooral of, iets, uh, bijvoorbeeld of een wet handhaafbaar is, of die uitvoerbaar is. Ja, goed. Uh, maar zoals u het nou stelt, dan is er dus eigenlijk niks aan het handje terwijl er toch wel degelijk spanning ligt bij de stemming nou, straks dat, in de dat Eerste Kamer. Hangt, dat hangt dat er helemaal akkoord. van af. Kijk, de Eerste Kamer functioneert echt op een andere manier dan de Tweede Kamer. Ja. He, U wordt, ziet het met vertrouwen tegemoet? Ik zie me met vertrouwen tegemoet. En in de Eerste Kamer is het ook... Nogmaals, wij kijken naar andersoortige dingen. We staan verder weg van de politiek. En er wordt ook tussen fracties wordt er ook inhoudelijk met elkaar gesproken... zonder dat dat nou onmiddellijk tot, tot problemen of debatten... Ja. Of weet u ik bent, optimistisch. u ja. bent optimistisch. Ja. Ik ben heel optimistisch. Denkt u, maar ja, ik, heb maar ook ja. gezegd, ik heb ook gezegd... dat als er een voorstel is... wat alleen maar door VVD en Partij van de Arbeid... in de Tweede Kamer wordt gesteund... dan zal dat problemen kunnen geven in de Eerste Kamer... Met andere woorden, het kabinet moet in de Tweede Kamer zijn meerderheden zoeken en niet in de Eerste Kamer. Dan kunnen wij als Eerste Kamer gewoon ons werk doen naar de kwaliteit van de hmm. wetten kijken. Wat zou dan praktisch gezien de tip aan de premier moeten zijn als uh, u is vrij denkt om dit... Uh... Nou, wat ik zei, kom met voorstellen naar de Eerste Kamer die een breder draagvlak hebben dan alleen maar VVD en Partij van de Arbeid. En zorg dat je die meerderheid hebt. Want anders hoef je het niet in te doen. Nee, maar het mag wel. Ja, maar, maar, maar dat betekent, dat, het betekent dat, de eerste kamer, dat de Eerste Kamer in de positie komt waar je de Eerste Kamer niet in zou moeten brengen. Dat betekent dat wij hetzelfde zouden gaan doen als de Tweede Kamer... en daar zijn we niet voor. Want dan zouden we de mensen gelijk hebben die zeggen... we hebben niks aan de Eerste Kamer. Oké, okay, okay. afsluitend. Uh, we hebben het daarnet ook nog gehad over twee verkiezingen. Hoe groot acht u de kans, meneer Roemer, dat er een derde verkiezing bij komt? Namelijk een verkiezing voor ja, de Tweede Kamer. Ja, dat, uh, dat is echt uh, in een glazen bol kijken. Ik heb geen idee. Het kabinet krijgt het uh, erg lastig... Uh, uh, uh, uh, ja, wat vaak is de, de hoop de, de vaak van de vragen. gedrag. Ja, kijk, dit kabinet is niet mijn kabinet. En ik vind dat uh, met name de fundamentele keuzes die ze maken... zal Nederland en zal de mensen en de economie niet redden. Dus wat mij betreft uh, mogen ze er snel zijn. Ja, en dan bent u weer de lijsttrekker. Daar ga ik vanuit. Ja. Meneer Pechtelt, als u gevraagd wordt uh, te solliciteren... op het burgemeesterschap in Utrecht, wat doet u dan? Ik heb u al meerdere malen gezegd dat het niet aan de orde is. Nee, en is... ik hoop ook niet op verkiezingen, dus dat mijn lijsttrekkerschap... nou ja, dat zal dan uh, als het kabinet het volhoudt 2017 ja, zijn. Toen de ook niet. Aan de orde, dat is het is ja of nee. Er wordt nooit het is gevraagd. aan de orde als die vraag ik heb, gesteld wordt. Nee, die vraag die heeft u je de vorige keer gesteld en dat ik krijg geen enkele antwoord over, uh, over dat soort ambities, want dan kan ik het eigenlijk bij Groningen of een commissaris Zeker. voor dit of dat. Groningen speelt nee, ook, inderdaad. U nog ja. ongelooflijk naar de zin. U heeft vandaag weer een uur gezien U kijkt mij nu de niet aan. Ik zie de stad. <laughs> ja, ik kijk u recht in de ogen. Ja, ja nu, ja, nu Goed, niks meer Mevrouw de Horst, of u op verkiezingen hoopt, dat hoeven we eigenlijk niet eens te vragen, want nee, natuurlijk. Nee, zeker niet. Nee, nee. Maar voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn de messen wel geslepen, mag ik aannemen. Nou, mijn mes niet, hoor. Nee. Misschien moeten we daar In de partij gaan kiezen. Oké, okay. ja, nou, Dat uh, was in het. ieder geval bedankt. Ja. Uh, Emil Roemer, Alexander Pechtel en Guusje Torst. Straks, uh, eerst uh, Argos, daarna natuurlijk Tros met In Bedrijf. Die hebben als gast Alexander Rinoi kam Kees en ik gaan deze hele zomer gewoon door. Dus we zijn er weer volgende week van 11 tot 12. Graag tot ja. dan. Ja.